met het NOS-journaal. De Israëlische luchtmacht zegt dat rond Teheran alle luchtafweersystemen zijn uitgeschakeld. Dat melden Israëlische media. De Iraanse hoofdstad is daardoor volgens de luchtmacht niet langer immuun voor aanvallen. Tientallen Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden ongeveer 40 doelen rond de stad hebben aangevallen. Het gevolg is dat Iran de hoofdstad niet meer kan goed kan verdedigen bij nieuwe luchtaanvallen. Iran heeft niet gereageerd op de berichten van Israël. En de Nederlandse ambassade in Teheran is tot na de orde gesloten voor bezoekers. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het personeel van de ambassade blijft nog wel doorwerken. Het ministerie heeft speciale crisisteams samengesteld na de luchtaanvallen van Israël op Iran. Voor beide landen is het reisadvies momenteel rood. Voor Israël is dat sinds gisteren. Voor Iran geldt al enkele jaren een negatief reisadvies. De politie in de Amerikaanse staat Minnesota is een klopjacht begonnen op een schutter die twee democratische politici thuis heeft beschoten. Een politica en haar man zijn daardoor overleden. Een andere politicus en zijn vrouw raakten gewond en zijn geopereerd. Gouverneur Waltz spreekt van een politiek gemotiveerde moord. In de wijk, waar een van de twee stellen werden beschoten, was er een kort vuurgevecht tussen de politie en de schutter. En daarna ging de verdachte ervandoor. Bij een explosie op een plezierjacht in het Zeeuwse Arnhemuiden is vanmiddag een gewonde gevallen. Waarschijnlijk ontplofte er een gasfles aan boord. De gewonde had brandwonden en is naar het ziekenhuis gebracht. Na de explosie vloog het jacht in brand en even later volgde nog een ontploffing... waardoor ook brand ontstond op een ander plezierjacht. Het kostte de brandweer een half uur om de branden te blussen. Het weer, wolkenvelden en hier en daar een bui met ook kans op onweer. Het is 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het geleidelijk af en ook dan is er nog kans op regen. Morgen in het oosten eerst een bui, daarna droog en op veel plaatsen zon. Tot 20 tot 24 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Entertainment for you We doen niet aan siesta oh, yeah, yeah, yeah. Pak liever een fiesta yeah, yeah, yeah. We liggen aan de playa Por favor nu een cerveza Ik heb het Ik weer in je stoel Je streelt me door mijn haren Oh, ik hou van dat gevoel Het is, zou ik hier blijven Maar je hebt maar een half uur Als het te mij lag, kwam ik elke dag Maar het is gewoon te duur Oh, ze is de allerleukste Kan niet wachten tot ik jou weer zie Voor mij is het een krip, krip, krip Hou mijn hand niet op de krip, krip, krip ik heb alles over voor haar, dus kom maar hier met die schaar. Voor mij is er een knip, knip, knip. Hou mijn hand niet op de knip, knip, knip. Gooi je zaak dicht en kom, dan eten we samen. Ja, samen kapsalon. Wow. samen kapsalon. Wow. We zijn nu aan het eten, en dat vind ik te gek. Jij bent echt geknipt voor mij, maar dan moet je naar je werk Ik zal hier op je wachten, maar het liefst zit ik in jouw stoel Ik weet niet wat je met me doet, maar je geeft me dit gevoel Oh, ze is de allerleukste Kan we niet wachten tot ik jou weer zie Voor mij is het een knip, knip, knip Hou mijn hand niet op de klip knip, knip, knip. Alles over voor haar Dus kom maar hier met die schaar Voor mij is er een klip, klip, klip Hou mijn hand niet op de klip, klip, klip Gooi je zaak dicht en kom Dan eten we samen Ja, samen Kapsaloo -oh -oh -oh -oh -oh. Samen kapsalon. Allemaal handen hier op de klip, klip, clip. Gooi je zaak en kom. Dan eten we samen. Ja, samen kapsalon. Wow. -oh -oh -oh -oh -oh. Samen kapsalon. Wow. -oh -oh -oh -oh -oh. Samen kapsalon. Ja, wij eten samen kapsalon. Harry, was dit. En uh, dat allemaal hier bij CRM Entertainment voor You. En uh, ja, we gaan naar Roy Hofman. Ja, hij was hier uh, ooit in, uh, in, uh, in de studio natuurlijk. En uh, een week of, uh, ja, alweer een maand geleden denk ik. Ja, en hij had het uh, over een uh, single met Hoe uh, zit het nou? Nou, ik weet niet of dit inmiddels al beeft. Onze hits. Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk? Kan jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. Roy Hofman, tot 7 uur Entertainment voor jou. Zit je te eten? Eet smakelijk. Mijn naam is Fred goedenavond. Al rond met dat gevoel Ik weet dat ik mezelf soms niet ben Maar voel jij ook wat ik voel De weken die verstrijken is zonder van de tijd Dus moet ik aan je kwijt Ik heb aan jou, aan jou de hele nacht gedacht Dan, Roy Hofman? En hoe zit het nou? Ja, ja, ik weet het niet hoor. Hey, gaan we even iets bellen met uh, Mike Appelhoff. En uh, ja, hij hebt het over de single Niet naar huis. En nou, daar willen we wel het, uh, het een en ander van weten. En uh, ja, ook van uh, Jeffrey Parmentier. Want die heeft een nieuwe single uitgebracht. En uh, ja, om Joyce uh, Baker weer eigenlijk een beetje onder de aandacht te brengen. Met Una Paloma Blanca, maar dan op zijn eigen uh, ja, wijze. Wijze. Ja. A Once I had my me once they locked me on a chain Yes, they tried to break my power, but oh, I still can feel the rain Ik te veel gezegd, Jeffrey Parmentier was dat. En, uh, ja, met zijn uh, gouden trompet natuurlijk. En uh, het nummer George Baker en Una Paloma Blanca. Ja, we gaan uh, naar uh, Stef Echo En dan hebben we het over uh, Signorita. een meisje van de nacht. Hola. Dat wat de liefde met je doet voelde meteen, meteen Ja, dit gevoel, daar kan ik echt niet meer omheen Niet pitten stoppen, ik laat jou nog weer alleen Wat zo'n mooie vrouw als jij, je zegt geen nee Je pakte mij toen vast En nam met je mee En eenmaal op de kamer gingen wij toen all the way Signorita, het was een wilde nacht, waarin we samen met elkaar de mooiste tijd verleven. Chica, chica, jij had me in je maag. Ik had me aan je ogen, was bij jou de hele nacht. Signorita, ik had echt nooit verwacht, dat ik mezelf ooit nog een keer aan jou zou overgeven. Chica, chica, chica, met wakker met de lach. Jij bleek slechts een droom te zijn, op oh meisje van de nacht Een nieuwe dag, met in gedachten steeds die voelen heet de nacht Jij hebt mijn hoofd wel duizend keer op hoog gebracht. Ik heb hier heel mijn leven op gewaakt. Je zit in mijn gedachten, ik kan je niet weerstaan. Als ik straks weer ga slapen, zie ik jou weer voor me staan Señorita, het was een wilde nacht Waarin we samen met elkaar de mooiste tijd beleefden Chica, chica, jij had me in je maag Ik had maar aan je over, was voor jou de hele nacht Señorita, ik had echt nooit verwacht Dat ik mezelf ooit toch een keer aan jou zou overgeven chika chica, chica, werd wakker met een lach Jij bleef slechts een droog te zijn, om meisje van de nacht Signorita, ik had echt nooit verwacht dat ik mezelf het nog een keer aan jou zou overgeven Chica, chica, chica, met wakker met een lach Maar jij bleek slechts een droom te zijn, oh meisje van de nacht Plaatjes willen geen gaatjes Leuke plaatjes wel Leuke plaatjes wel En mm, die hoor je hier Entertainment for you Zelf beloofd om jou helemaal voor mij te winnen. Nee, ik ben niet van het gevecht. Ja, maar ik weet als het gebeurt dat ik niet te houden ben van binnen. Als ik jou zie, dan maak jij weer iets los in. Ik heb wel honderd keer naar jou gekeken En wel duizend keer van jou getropt Al geef je mij een miljoen Weet ik niet wat ik moet doen Maak ik een kans op die ene Als jij op mij had gewacht Nee, jij bent echt niet te weerstaan Ja, ik wil meteen voor je gaan Maar waar? los in mij want mijn gevoel voor jou dat gaat echt nooit voorbij ik heb wel hoop Ja, prachtig. Honderd keer naar jou gekeken. En dat allemaal van Bob Offenberg. Zijn nieuwe single natuurlijk. En ja, een heleboel nieuwe releases. En ja, lekker zo. Ja, af en toe staat de wind een beetje op de microfoon, dus het legt niet aan je radio. Maar ja, helaas. De erco is stukken. Ja, hey, um, we gaan een nieuwe single draaien... ook van uh, Mart Hoogramer. En uh, ja, hij zingt... De mama, ja, waar is papa? Ja. <laughs> Zou het niet weten in de kroeg. Zou kunnen natuurlijk. Entertainment voor u tot de vlogjes om 7 uur. Mijn naam is gert Heij, Goedenavond. Ze heeft de tafel gedekt... Maar ze krijgt geen hap meer weg En die kleine Begint tegen haar te praten Lees jij me dan nog voor En leg jij mij weer in bed Helaas Heeft ze geen antwoord Op die vragen Dat jij hebt dat kan ik niet. Kleine ziel, maar die is nog te jong het te begrijpen. Dralen in de nacht, kom maar hier, ik hou je vast. Ook kon ik maar voor altijd bij je blijven. Want Amsterdamse snik. Mooi hoogkamer. Mama, waar is papa? Ja, ik zou toch stiekem in de kroeg kijken. De on! De, de, de, de aller, alle, alle, allerbeste hits. Allerbeste hits. Ja. En die hoor je hier gewoon allemaal. allemaal. Entertainment for you. For, you, for you. Brian Voet en uh, haar hebben het over alles. Ik wil jou vertellen wat ik voel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 Van mijn leven. Jij bent alles voor mij. Alles voor mij. Alles voor mij. Lekker hier hoor. Lekker zomerse klank hier bij uh, ZFM. Zandport. En dat allemaal op de van en DW Plus 9a. En uh, ja. Dat allemaal vanaf de tolweg. Tina, dit was Brian Voet en hij had het over alles. We gaan naar Martijn de Kampen. Of te Kampen, ja zo moet ik het zeggen. En als ik jou morgen tegenkom, ja. Ja, wat dan? Goudgele stranden en buivende palmen. De sterren verlichten de diepblauwe zee.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 Zet je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Ik zit al duren te wachten te duren, maar nergens zie ik nog een glimp van jouw la.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 Tegenkom. Als jij weer met me danst en je draait je om, loop ik achter je aan. Nee, je mag mij een tweede keer niet laten staan. Als ik jou morgen hier weer tegenkom, neem ik jou in mijn armen en vraag waarom. Wat ik fout heb gedaan, zet je hart Laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan, nee, ik laat je zo maar niet gaan. Martijn te Kampen, en uh, als ik jou morgen tegenkomt en ja, het fenomeen dat je dus uh, ja, een beste vriend hebt, en, uh, ja, en je komt een dame tegen. En uh, ja, beide word je verliefd op één en dezelfde dame. Daar gaat dit nummer over, Dos Hombres y Un Destino. En hey, dit is de muziek van dit verhaal. Ella tiene todo lo que siempre soñé.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 Por el amor, de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, por el amor de esa mujer. En ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le Als todo lo que sé, mi futuro zal mi ayer. La sé despertar, la sé comprender.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 Yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo con el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. dat que me digas que ella es para ti y aunque seas mi amigo. Ja, ik hoop toch allemaal dat het allemaal toch wel goed, ja, goed gekomen is. En dat die vriendschap is, vriendschap is blijven bestaan natuurlijk. Bostamante. Dos hombres destino. Ja, heerlijk nummer. We gaan weer eventjes terug in de tijd. En dat doen we met Yves Berendsen. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart.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 Het hij Draai nog eens een plaatje. Dat doen we. En we gaan eventjes naar Kroatië. Vlaarjojjeva en Angele. Bladokorjeva en dat allemaal vanuit Kroatië. Angel, was dit en uh, ja, we gaan eventjes verder met Gerrit Verkolen. En je komt in je gaat. En we gaan zo eventjes bellen met onze grote vriend Pierre van Dam. Ik loop door het huis en ik kijk om me heen. Ruikt de geur van jouw zachte parfum. Op het eerste gezicht lijkt alles zo zoals het zijn moet.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 Je komt en je gaat, ja, de oude nummer ja, dit is 2.0, want uh, ja, vroeger hadden we natuurlijk de sunstreams en dat soort. En daar komt deze uit. Gerrit van Koten was dit en uh, dat allemaal hier uh, vanaf de tolweg. En aan de telefoon hebben we Pierre van Dan. Pierre, een hele goede avond. Een hele goede avond. Hoe is het? Ja, helemaal goed. Uh, ja. We mogen niet klagen. Het weer is mooi, uh, gezellige mensen, net lekker gegeten, dus uh, de avond is goed. Ah, je was, uh, je was lekker aan, uh, aan het uiteten? Ja, nou, ja, die, die, die oudste jongen van ons, heeft had een, een barbecueetje geregeld. En uh, daar hebben we net van lekker gesmikkeld. Oké, okay, hier in Zandvoort, of? Uh... Nee, nee, hier, gewoon hier uh, bij Hozaan. Oh, oké. Okay. En, uh, en nee, verleden week waren we toevallig in Zandvoort, want mijn moeder te staat om te vlak bij jullie. Ja. En toen hebben we daar lekker gegeten, dus uh, ik heb een grote familie, dus ik kan elke dag heel anders eten. Ja, heerlijk. <laughs> dat is, is geweldig, hè, heb je? Hè? <laughs> ja, zeker. <laughs> hey. We bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Ja. Proosten op het leven. Ja. Klinkt me heel bekend in de oren. Ja, wel hè. Ik moet zeggen, het is, uh, ja, het is weer een, een, een vrolijk nummer geworden. En uh, dat we onze zegeningen maar een beetje goed uh, in orde moeten hebben. En ervan uh, moeten genieten. En niet te veel bij de, bij de slechte dingen in het leven te lang stil blijven staan. Nee, inderdaad. De, de, de, kijk maar om ons heen. Er is gewoon genoeg genadigheid, zeg maar. Nou ja, dat is het ook. He. Je, met alles, je kan de televisie niet aanzitten. De ene bom is nog groter als de andere die je neergooien. Ja. Het, het is gewoon te triest voor woorden. Dus nou ja, tel dan maar al je zegeningen en uh, geniet maar van elke dag. Ik wou net zeggen, ja, dat iedere dag uh, die je gegeven is, uh, ja, daar moet je wat van maken. Nou ja, uh, elke dag kan je je laatste wezen. Ja, inderdaad. En uh, ja, Zeg ik, het is een beetje, een beetje een negatieve sfeer de laatste. Nou ja, wat is ja. het? Een paar jaar, zeg maar, een beetje vanaf de corona-periode. Nou ja, ik wou net zeggen vanaf de corona. Dat ja. De mensen zijn het nog niet te boven, ze zijn heel angstig geworden. En, uh, en ja, het is voor alles niet goed. Ook voor de middenstand. Uh, die, die hebben ook de klappen erdoor gekregen. Maar ja. hopelijk uh, komen alle kopjes weer dezelfde kant op te staan. Ja, nou ja, gelukkig hebben we de, de muziek nog natuurlijk, want dat houdt ons ook een beetje in evenwicht. Dat zeer zeker. En daarom ben ik blij dat stations zoals jullie er zijn en die mensen elke dag vertier brengen. Ja, ja, want, uh, ja, ik zeg altijd muziek, uh, ja, dat is het leven. Nou ja, en niet anders. Ja toch? Ja hoor, zeer zeker. Hey, en uh, nou ja, proost op het leven, uh, je zei het al, hè? Uh, ja, geniet van iedere dag. Uh, zo is het, uh, de, ja, daar zal deze titel ook om uh, um, ontstaan zijn, zeg maar. Ja, het is uh, nogmaals, uh, tel al je zegeningen en uh, kijk uh, gewoon naar alle dingen om je heen. en uh, Zoek altijd wel een lichtpuntje. En ik zeg altijd uh, <coughs> tegen alle kinderen ook, het is zo donker kan in niet wezen, het wordt altijd weer licht. Ja, ja. Er is altijd weer licht aan de andere kant van de tunnel, zeggen ze. En nee, niet anders, ja. zeker. Maar ik begrijp voor een heleboel mensen, is het wel eens moeilijk natuurlijk. Maar in, in de puree zitten, dat, dat, daar, daar wordt niemand vrolijk van. Nee. En, uh, nou ja, daar is het, uh, wat, wat het nummer heb je daar zelf aan mee geschreven, of niet? Nee, we praten altijd wel over uh, van wat je, je wil, weer lekker vrolijk. en lekker zomersnummer, of wil je een bellet hebben. Ja. Wat dat betreft, je geeft wat puntjes en uiteindelijk... Uh, Noerus Paddy daar en Emiel Hartkamp. Uh, ja, die, die zetten het voor mij altijd weer kunstig in elkaar. Ja, die, uh, die Hartkamp die, uh, die kennen wat van. Ja, zeer zeker. Zeer Toch? Zeker. Ja. Ik bedoel, oude rotsen in het vlak allemaal. En uh, zowel uh, ja, ja, Joe, die ging ook nog steeds natuurlijk. Ja, wel wat minder begreep ik. Ik zie hem niet zo heel vaak meer. Nee. Maar in ieder geval, uh, hij is wel goed bewegen. En, en zijn broertje ook, die doet veel met management erachter. Maar ja. andere bedrijven. Dus wat dat betreft, uh, ja, zijn ze wel druk bezig, hoor. Ja, het is, uh, Nou ja, het DNA zit erin, hè? Laten we het zo zeggen. Ja, zeker. <laughs> dat is natuurlijk wel voor hun een, een, ja, een, een stapje voor. Ja, ja, ja. Hey, uh, Pierre, uh, zit, uh, zit er nog wat anders uh, in het vat? Uh, kom, komt er nog wat leuks uit dit jaar? Nou, we gaan, we eigenlijk gaan we even kijken hoe, hoe dit allemaal gaat lopen... En de laatste paar jaar doen we eigenlijk al... ook te kijken hoe het... je gaf het zelf al aan na die corona... hoe ook weer deze situatie... dit jaar zijn eigen gaat ontwikkelen. Ja. Want voordat je het weet... zitten we weer in een mineurstemming. En ja, moet je dan op dat moment een single uitbrengen... up tempo of een ballot. Ja. Dus wij, wij zijn altijd wel van... op kort termijn uh, plannen. Ja, nou ja, dus, uh, ja eigenlijk is dat wel... van deze tijd, moet ik zeggen. Ja, ja. tenminste... Ja, wat, wat mij betreft doen wij dat al jaren. Er zijn ook jongens, ja, die, ja, die hebben drie, vier singles klaarleggen. Maar het kan natuurlijk niet altijd. Hè. Er hoeft maar, ik noem maar wat, iemand van de Koninklijk huis om te vallen. Ja. ja, dan hoef je geen vrolijk nummer uit te brengen, maar nog nee, ja, niet gedraaid. Dan gaan, gaan we niet langzaam zijn leven draaien. Nee, nee ja, de, dat is het, weet je. En dat is, uh, daarom is het wel eens moeilijk om vooruit te werken. Ja, ja. Ja, nou, ja, inderdaad. Uh, uh, uh, uh, ja, dat is dagelijks leven ook natuurlijk. Uh, ja, we, moeten, we zitten nou eenmaal aan, uh, in een economie dat we vooruit moeten plannen. Ja, ja. Maar uh, is ja, eigenlijk is het niet te plannen. Nee, nee, in ieder geval niet op langere termijn. Vroeger nee. kon je een jaar of twee jaar vooruit plannen. Maar nu ben je blij als je twee, drie maanden vooruit kan plannen. ja. Nou ja, ik, ja. Ik, ik doe het per week, heb je. Nou ja, misschien is dat nog wel de beste oplossing eigenlijk. Ja, ja. ja. Weet je, en uh, ja, nou ja, zo ben je ook uh, bij mij gekomen natuurlijk. Ja, uh, zeker. Ja, de, de wekelijkse planning, uh, ja. Daar komen altijd uh, ja, verrassende uh, nummers voorbij. Nieuwe nummers, nieuwe releases. Ja. En ja. ja jullie, jullie worden bestookt hè, de laatste jaren met nummers. Want iedereen heeft tegenwoordig wel een neefje, een niggie of een tante in de familie. Ja. En dat is, uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik benijd jullie niet hoor, wat dat betreft. En ik ben altijd weer blij als ik gedraaid word. Ja. Maar je kan er gewoon niet van op aan dat je automatisch gedraaid wordt. De, nee. Dat is ook logisch, want ja. ja, nogmaals, er komen zoveel nummers uit tegenwoordig. Ja, als je, ik zeg altijd, Pierre, als je, als je mijn, uh, mijn mailbox ziet, ja. dan, uh, dan schrik je. Ik geloof het, ja. <laughs> maar ik denk, ik, ja, gelukkig. Nou ja, als ik naar mij kijk, ik word gelukkig altijd wel geduwd, omdat ja. wij altijd wel proberen... een stukje kwaliteit te brengen. Ja. En het, het, het is ook natuurlijk de, de muziekkeuze hoeft voor de mensen niet altijd aansprekend te zijn, maar als de hoester al in ieder geval wat uh, verzorgd uitziet en het klinkt gewoon goed, dan heb je al een streepje voor. Ja, en dan is het aan de mensen. Spreekt het repertoire je op dat moment wel aan? Hè? Ja, ja, ja. Dat is altijd. Godzegen de greep, hè? Ja, ja. Nou ja, kijk, ik zeg het... Uh, eh, ik zeg het altijd eerlijk. Ik, uh, ik kan niet alles beluisteren. En, logisch, uh, logisch. En, en ja, ik, uh, ik vind daar... Uh, ja, wat, wat uit wat ik wel kan beluisteren. Ja. En dan... Uh, ja, daar maak ik mijn keuze uit. Nou ja, ik ben blij dat het daar nog steeds onder valt. Dus uh, hartstikke dank nog steeds. Ja, en dat graag gedaan natuurlijk. Want uh, ja, ik zeg altijd... We zouden we zijn zonder muziek. En uh, ja... ja. Je, dat, dat geldt voor mij nou ook. Waar, zou, waar zouden wij als artiesten zijn zonder de radio? Ja, zo uh, zeg ik altijd... ...we, we moeten elkaar helpen. En, uh, ja, ja. Zo, zo, zo gaat dat. En, en zo ging dat vroeger. En ik vind het uh, jammer dat het... Uh, ja, ik vind het uh, jammer dat het uh, vandaag de dag toch wel iets, uh, iets minder geworden is... ...om het maar eerlijk te zeggen. Ja, dat is zeer zeker. Maar dat is, uh, ja, ik denk vooral de jongen hadden met alle respect... Die hebben niet de feelingen mee zoals wij begonnen zijn. Nee. En dat, en dat is wel eens jammer dat je dat echt het, het leuke, het amicale daardoor verliest. Ja, ik probeer dat nog steeds wel te houden. Dus wat dat betreft, ze gaan de gang maar. En ik, ik hobbel wel op mijn manier nog een beetje door. Zo is het. En wij draaien nog steeds. Dus en we, en we, we tokkelen nog steeds door de telefoon. Zo nu en dan. Dus... Nou ja, dus ze zullen wel ergens wat, wat goed doen. Zo. Ja, toch? Ja, Hé hey Pierre, uh, waar kunnen mensen jouw agenda uh, vinden? Ze kunnen kijken op uh, pierrevernam.nl, maar anders kunnen ze altijd informatie vragen via Facebook of Instagram en proberen altijd zo snel mogelijk uh, op dat soort berichten te reageren. Ja, dat is altijd wel uh, binnen ja, 24, 48 uur hè? Ja, zeker, dat zeker, zeker. Dus dat, uh, dat komt altijd wel goed. Hé, hey Pierre, ik, uh, ik zou zeggen, uh, ja, ik kondig jij hem aan en uh, dan hoop ik jou uh, bij de volgende single uh, hier weer eens een keer te mogen ont, uh, ontmoeten. Nou, dat, dat gaan we zeker voor elkaar maken, maar uh, in ieder geval uh, bedankt voor al je tijd die je nu alweer voor me vrij hebt gemaakt. Uh, de dank is groot. En dames en heren, dit is uh, Pierre van Dam en dit is mijn nieuwe single, die heet Prongsten op het leven. Hey Pierre, dankjewel en een heel goed weekend hè. Hetzelfde jongen, geniet van je avond hè. Jij ook hè, doei doei. Doei. Hoi! Ik zie zakgrijnen, vaak om me heen. Dan denk ik altijd één ding meteen. Ga toch eens leven en waar is die lach? Wat heb je anders dan nog aan je dag? Als er boven nou niets bestaat, is het voor alles de dus al te laat. 106,9. Ja, tijd voor komen tijd voor gaan. Pierre van Dam was dit met zijn nieuwe single Proosten op het leven. En ja, dat moeten we zeker doen. En houden zo natuurlijk. Ja, ik uh, zou zeggen bedankt voor het kijken en uh, bedankt voor het luisteren natuurlijk... Uh, als vandaag uh, hadden we te gast uh, Robin Kroek met zijn uh, nieuwe single en uh, zullen we daten. Ja, helaas uh, hebben we alleen Pierre te pakken kunnen krijgen en uh, Michael en uh, de anderen niet. Maar goed, het, het, uh, het, het was er niet minder om, laten we het zo zeggen. En volgende week natuurlijk uh, ja, een, een, een, ja, een nieuwe zandpoort voor jou. En dat van 2 uh, tot 7. En uh, ja, vijf uurtjes lang met uh, ik de gek. En natuurlijk Devin Donovan. Ja, Richard is op vakantie en uh, ja, Rob uh, heeft e eventjes uh, andere belangrijke taken te doen. Dus ja, uh, is het een, uh, ja, een uh, dunne spoeling hier al. Uh. <laughs> We zullen het met z'n tweeën moeten doen. Maar dat gaat goed komen. Met u erbij als luisteraar of kijker. Ik zou zeggen geniet van het zonnetje. Heel goed weekend. En maak er wat van. En uh, wees zuinig op elkaar. En ik zou zeggen tot volgende week. Met een Zandvoort voor jou. Een Zandvoort voor jou natuurlijk. Uh, twee uh, programma's uh, samengesteld. Entertainment voor you. Samen met Zandvoort op zaterdag. Dus tot dan. Dus nogmaals tot volgende week met Zandvoort voor jou. Van 2 tot 7 uur. Dus van 2 tot 7. Doei.